Drie uur. Dit is Radio 1. Jeroen Snel en Renze Klamer. Ze werden gevonden in een oud voorraadblikje op zolder. 68 brieven uit de Tweede Wereldoorlog in Dit is de Dag het hele verhaal. Maar nu eerst het NOS Journaal met Mark Visser. Een rechtbank in Egypte heeft de vrijlating gelast van oud-president Mubarak. Dat zeggen de advocaat van Mubarak en justitiële bronnen.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 De VN-missie in Syrië wil onderzoek doen naar de aanvallen van vanochtend in Damascus. Drie wijken werden door het regeringsleger bestookt, mogelijk met chemische wapens. Volgens de oppositie vielen er zeker 635 doden. De leider van de VN-missie, de Zweed Selström, heeft tegen Zweedse media gezegd dat het hoge dode aantal verdacht klinkt. Op filmpjes is te zien dat slachtoffers vaak geen zichtbare verwondingen hebben. Maar of de VN-missie onderzoek mag doen... is volgens correspondent Sander van Hoorn nog maar de vraag. De ervaring in Syrië leert dat dat geen enkele garantie is... dat ze dat ook daadwerkelijk doen. Of ze het mogen van de regering, of het veilig genoeg uh, geacht wordt... dat zijn allemaal afwegingen, terwijl zij juist door nu daar naartoe te gaan... antwoord zouden kunnen geven op die vraag... wat is daar precies vannacht gebeurd. De VN-missie is sinds zaterdag in Syrië om onderzoek te doen... naar eerdere beschuldigingen van het gebruik van chemische wapens. Bij een ongeluk met een bus in Maleisië zijn zeker 30 inzittenden om het leven gekomen. De bus met zo'n 50 passagiers raakte op een berg van de weg... en stortte 60 meter omlaag in een ravijn. Reddingswerkers hebben 17 overlevenden uit het wrak gehaald. Een woordvoerder zegt dat alle anderen vrijwel zeker zijn overleden. Het wrak is moeilijk bereikbaar. Over de oorzaak van het ongeluk in Maleisië is nog niets bekend. De politie heeft een man van 37 uit Steenwijk aangehouden... voor een moord van drie jaar geleden... Halil Errol uit Steenwijk verdween spoorloos in februari 2010. Lichaamsdelen van hem werden vier maanden later in de Steenwijker aangevonden. En daarna liep het onderzoek vast. Tot in januari dit jaar in het natuurgebied bij Wanneperveen... opnieuw lichaamsdelen van Errol werden aangetroffen. De politie is blij dat er eindelijk een verdachte is opgepakt. Uiteraard uh, is dit een zeer ingrijpend uh, voorval geweest... ook in de, in de gemeenschap van Steenwijk... En het is voor de politie altijd toch een uitdaging geweest om dit onderzoek vasthoudend mee door te gaan. Daar zijn we ook mee bezig gegaan en op basis van informatie en combinatie van een aantal dingen zijn we tot zijn aanhouding overgegaan. Meer details wil de politie niet geven, want het onderzoek is nog in volle gang. Meer aanhoudingen sluit de politie dus ook niet uit.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 Ja, zo heb ik het zelf niet zo gevoeld. Nee? Nee, ik zo voel ik het absoluut niet. Ik denk van, als de mannen de verantwoordelijkheid niet nemen... Ja, dan moet je niet zeuren als er een vrouw komt die het nu wil. En het kan. Binnenkort moeten de Vlissingse SGP-leden zich uitspreken... over de kandidatuur van Jansen. Veel zon, ook en Het is 21 tot 25 graden. Morgen meer bewolking met in het zuidwesten. Kans op regen. En wij gaan zo verder met Dit is de Dag. Blijf luisteren.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 Dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel... ethicus Theo Boer en amateur-historicus Erik Dijkstra. Hij bestudeert 68 brieven uit de Tweede Wereldoorlog. Die zijn gevonden in een café in Eide in Drenthe bij Assen. Ieder verkeersborden met streng kijkende ogen erop. Die zorgen ervoor dat, uh, voor dat uh, automobilisten zich beter gedragen. Dat en meer hoort u om kwart over drie in Nieuws uit de regio. En we hebben opnieuw live muziek van Janine Beens. En tegen half vier is onze dichter er... en dat is vandaag Sander Koolwijk. Een bijzondere vondst in het voormalig dorpscafé van Ide in Drenthe. Nou ja. ja, mijn een hoop brieven. Tijdens het opruimen van zijn voormalige dorpskroeg ontdekt Egbert een klein blikje. Met daarin brieven uit de oorlog en vlak daarna. Mijn moeder gaat in ons leven een padplaatsje. Ze heeft in de moeilijke jaren van ons strafkamp zeker enorm bijgedragen. om onze tijd daar draaglijk door te brengen. In de brieven bedanken de dwangarbeiders zijn opa en oma voor voedsel, medicijnen. en zelfs hulp bij ontsnappingen. Toen ik kind was, werd er eigenlijk weinig over gepraat. En als het nou wordt, uh, dan nou al wordt, dan hebben die mensen hebben toch eigenlijk ook misschien ook wel uh, voor gevaar, met de Duitsers voor hunzelf, mm -hmm. toch wel heel hele uh, goede dingen gedaan. En uh, ja, dan ben ik blij dat ik dat uh, zo uh, openbaar heb gemaakt. Maar liefst 68 brieven van Friese mannen die in de Tweede Wereldoorlog in een strafkamp in het dorp zaten. Brieven uit een blikkendoos. Erik Dijkstra, kleinzoon van een Fries die ook in het strafkamp zat. Klopt. Jij hebt de brieven in jouw bezit en zelfs bij je in een mooi antiek bruin doosje. Ja, het uh, blikje is ouder dan de brieven waarschijnlijk. Zitten ze alle 68 erin? Uh, nee, niet helemaal. Ik heb ze ook uh, in mapjes gestopt, gedeeltelijk al gecategoriseerd. Uh, maar het uh, de grootste deel zit nog in het blikje. Hoe ben je achter dit, uh, dit blikje gekomen? Waar, waar stond dat verborgen? Hoe ontdekte je dat? Uh, nou, Ik was samen met historische kring Iede, was ik bezig met het voorbereiden... van een tentoonstelling over het voormalige strafkamp in de lagere school... wat ligt tegenover het café. Uh, ik kwam toen in contact met een dochter van een oud-gevangene... die wist dat er in het café ooit was geweest met haar vader. Het nog, dorpscafé? Het, he, het dorpscafé, ja. Dorpscafé Timmer heette het toen uh, in de oorlog. Dat daar nog ergens een blikje moest zijn met een aantal brieven van oud-gevangenen. Het zou dan gaan om dankbrieven. Toen heb ik de caféhouder gebeld. Wacht door dankbrieven? Dankbrieven aan wie? Dankbrieven aan, de, aan, de, aan, de, aan meneer en mevrouw Timmer. Dat waren de caféhouders in de tijd van de oorlog. En naast het café was er ook nog een kapper en een kleine winkel. Wat hadden ze gedaan dan voor de gevangenen? Nou, dus de gevangenen die mochten bezoek ontvangen. Het werd ontvangen in het café... En mevrouw Timmer die was echt een beetje moeder voor de gevangenen. Die zorgde voor het extra eten. Want het eten wat ze, wat ze van de Duitsers kregen was heel karig. Er was dus meestal meer soep uh, en brood. Meer was het ook niet. Ja. Jij hebt contact en... opgenomen met Egbert uh, Brinkman. Dat is de, ja, kleinzoon, van het, uh, de kleinzoon van, ja. van het echtpaar. Er zaten ook briefjes van jouw eigen opa bij Ja, dat toen. was een hele grote verrassing. Ja, ja een grote verrassing. <laughs> ja. Maar je, je wist dat hij in dat strafkamp gezeten had, toch? Ja, klopt. Ja. Maar er zaten ongeveer 250 man uh, in die school. Ook in wisselende samenstelling. Dus dat... Uh... Ja, de kans is heel klein dat je dan nog uh, brieven van je grootvader tegenkomt. Wat schreef je opa? Hij heeft uh, twee brieven geschreven. Eén brief uh, dateert van twee dagen na zijn thuiskomst. Hij is met, met een vrijstelling is hij naar huis geraakt in uh, februari 1945. En daarin schrijft hij hoe hij goed thuisgekomen is. Hoe de reis is verlopen. En hij bedankt de familie voor de goede zorgen. En de tweede brief is een brief uit december 1945. Na de oorlog. Uh, met nieuwjaarswensen. En waarin ook de dank wordt uitgesproken richting de familie Timmer over de goede zorgen. Ja, je moet nog even uitleggen, want we kennen allemaal Vught, Amersfoort, Westerbork. Maar kamp Iden, eh, wat was dat eigenlijk voor kamp? Het heet dan een strafkamp, ook geen concentratiekamp. Kun je, kun je uitleggen wat er precies ja, is? Klopt. Ja, klopt. In 1944 begonnen de Duitsers met aanleg van de Frieslandlinie. Dat was een verdedigingslijn die liep van Zwolle naar Delfzijl. En vanaf september 1944 werden voornamelijk Friese mannen weer opgeroepen om te komen werken aan de Frieslandine. Er was een verplichte tewerkstelling. Er werd ook gedreigd met fusiades en brandstichting. Werkstelling door de Duitsers? Door de Duitsers, ja. Dus een aantal mannen die melden zich keurig voor, uh, voor het tewerkstelling, maar heel flink ook niet. Die, uh, die doken onder. Maar die werden tijdens uh, veel razzias uh, in Friesland werden ze gepakt. Werden ze, en dan kwamen ze in het strafkamp terecht. En de mensen die zich wel hadden gemeld, dat was de vrije ploeg. En die kwamen gewoon met de mensen, ieder zelf thuis, werden ze ondergebracht. Maar wat, wat was de, de sfeer in zo'n strafkamp? Werden daar ook mensen omgebracht? Uh, nee, die werden niet mensen omgebracht. Dat heeft op sommige momenten niet heel veel gescheeld. Want in de loop van de tijd zijn er toch wel veel ontsnappingen geweest. En de repressies erop werden ook wel steeds harder door de Duitsers. Maar wat moet ik me dan voorstellen bij repressies als je niet aan het werk wilde? Uh, er werd altijd één uh, iemand werd verantwoordelijk gesteld voor een hele ploeg. En als er toch mensen ontsnapten uit zijn ploeg... dan werd, werd hij uh, werd er flink gedreigd. En er zijn ook momenten geweest dat de mensen tegen een boom aan zijn gezet... bij de school. En het geweer opgericht werd... Maar uiteindelijk is het altijd nog. Uh, zijn er mensen geweest die dat weten hebben, weten te sussen. Is er nog, is er nog belastende informatie eigenlijk in ja, een van de brieven naar, naar voren gekomen? Nee, dat niet. Nee. Helemaal niets. Nee. En Klopt. is er nog persoonlijke informatie? Uh, of zijn het allemaal beleefde briefjes? Nee, het uh, zijn hele persoonlijke brieven soms. Ze zijn ja, echt gericht aan de familie Timmer. De, na, ook na de oorlog was er nog enig contact met die familie. En hoe zit het dan met, met de copyright ervan? En zo de privacy? Want ik neem aan dat. Mag u al die brieven lezen? Ja, ik mag ze wel lezen, ik maak ze alleen niet openbaar. Nee. Er staat inderdaad soms wat privacygevoelige informatie in, bijvoorbeeld over familieleden die fout zijn geweest in de oorlog. Dus daarom maak ze ook niet publiek. Oh, dus dat is toch gevoelige informatie. Ja, klopt. Ja. Ja. Ik, ik word wel een beetje nieuwsgierig. Ja. Je hebt ze ook bij. Kun je niet een klein stukje van een, nou ja, misschien dan iets minder gevoelige brief voorlezen? Ja, nee, dat is goed. Want de eerste oudste. Uh, de de brieven... gaat open. Ah, ja, klopt. Ja, al het blikje ook. Ja, de oudste brieven dateren uit uh, oktober 1944. Dat is ongeveer een maand nadat het kamp uh, is opgezet. En er zijn dus uh, verhalen van mensen die zijn ontsnapt met hulp van de familie Timmer. Ze mochten vaak een, uh, een fiets lenen van de familie Timmer, waarop ze naar Friesland fietsten. En die wonderbaarlijk genoeg ook heel vaak weer terugkwamen, zodat de volgende erop uh, weg kon. En in die eerste brieven wordt een heel ontsnappingsverhaal uh, wat uit de doeken gedaan. En er wordt uh, in ieder geval geschreven dat, uh, dat ze goed zijn aangekomen thuis. En de familie wordt bedankt voor het, uh, voor het gebruik van de ja, fiets. Een een paar, paar zinnetjes moet ja, even. er zijn heel veel brieven hoor. Ik moet even kijken of ik een, uh... een soort grappel ja, <laughs> klopt. Ja, het zijn echt heel veel. En ook vaak ook zijn er soms net dan vijf kantjes. Oh, maar dat gaan dus we niet halen. Maar... even uh, uh, Worden die brieven dan teruggebracht naar de persoon die ze dan uiteindelijk rechtens... Uh, ja, klopt. Ik ben uh, in contact gewoon met een aantal kinderen van oud-gevangenen. En een heb ik, ik heb in ieder geval de scans heb ik ze uh, kunnen mailen. En binnenkort worden ook de brieven zelf overhandigd. Okay. En dan gaat het als mocht het om acht brieven uh, uit van één persoon. Dus dat is wel heel waardevol. Je zoekt even een regel uit. Ja, klopt. Dus, uh, niet de selectief zijn, uh, Nee, klopt. Ik zal even niet aanpakken. Het ja, is ongeveer een, uh, een brief van vijf kantjes. Dat is iemand die heeft in het kamp gezeten in uh, Ide en is later in een andere kamp terechtgekomen. Dat is een brief uh, uit Assen op 27 maart 45. Vanmorgen ontving jullie brief, waarvoor nog mijn hartelijke dank. Vaak had ik al gedacht, zouden ze me in Ide vergeten zijn. Daar ik nog steeds geen bericht van jullie ontving. Maar beste mensen, ik kan me dat allemaal best indenken. Al die drukte die jullie daar meemaken vanwege de OT. En de OT was de organisatie tot, dat was de bouwafdeling van, uh, van de Duitsers... die verantwoordelijk waren voor het kamp. Mm -hmm. Momenteel worden we verrast door enkele overvliegende tommies die zo vriendelijk zijn om ergens in de buurt een paar eitjes te laten vallen. Mocht het te erg worden, dan zie ik me genoodzaakt om er eventjes een eind aan te maken. Aan de brief, bedoelt hij nou. <laughs> ja, mensen, nu zit ik alweer bijna een half jaar bij de OT... met recht een warme bende, en hoop, dat, dat zaak je binnenkort eens vaarwel te kunnen zeggen. Ja. Nou, zo gaat het nog uh, vijf kantjes door. Zal is, maar even uh, een passage uit de brief van iemand in straf strafkamp. Ja, opa ja. zat er ook in. Waarom zat hij erin? Uh, hij, hij was een werkweigeraar. zat ondergedoken thuis in Bergen in Friesland. En werd tijdens een razzia opgepakt. En de mannen kwamen via de lokale gevangenis uh, waar ze zaten. Werden ze binnen een paar dagen overgebracht naar de gevangenis in Leeuwarden. En het Poort. En vanuit daaruit werden ze te werk gesteld. Of in Ieder, of in Duitsland. Of gingen ze ergens anders zijn. En die familie Timmer van dat café... Ja, ja. als die allemaal, he, ze, ze boden hulp bij het ontsnappen... ze gaven extra voedsel. Eh, bleven die allemaal buitenschot? Die bleven allemaal buitenschot. Hoe balen genoeg, want ja? uh, naast het café was een kapperszaakje. En dat was gevallen door de Duitsers... Uh, s uh, s uh, over, uh, s avonds en s'nachts. En er waren de Duitsers daar, dus die waren gewoon heel vlakbij... Dus voor hen was dat ook heel gevaarlijk. Wat ze... leren we als Nederland uit, uit die brieven... wat we nog niet wisten over de Tweede Wereldoorlog? Nou, heel veel over de tewerkstelling in 1944 en 1945. is dus heel weinig bekend over de kampen. Er zijn, er zijn ook best wel veel doden gevallen. Ook. Ik hoorde... Ik de... Rijsje Reen sprak een oud-gevangen. Die heeft zich gisteren gemeld. En die meldde dat er ook twee jongens doodgeschoten zijn... tijdens een mislukte ontsnapping. En die kwamen ook uit hetzelfde kamp. Dus het is echt een, dus een extra, extra stukje, stukje geschiedenis. Klopt. Ja. Nou, en daar was er weinig dat, over bekend tot nu toe. Dat, dat het buitengewoon lastig en gevoelig is, is voor mensen die dus hier familieleden hebben die wellicht zelf in de fout zijn gegaan. Ja. Dat zij die, die kennis niet hadden en dat ze misschien ook niet wensen te hebben. Klopt, Zodat het, het, het ligt soms jullie, wat gevoelig. Ja, want, ja, dus uh, gaan jullie wel vertellen van mensen: weten jullie dat dit classified zou kunnen zijn? Zijn jullie geïnteresseerd? Want anders hebben ze, voordat ze mm -hmm. het weten, informatie die ze nooit hadden gewenst. Ja, ja het ligt soms wat gevoelig. Ook in ieder de. Bewaking was ook in handen overdag door landwachters. Door plaatselijke landwachters. Maar even, even het, kan dus, het kan soms gevoelig liggen, inderdaad. Stel, stel is, er is een, een Pietje en jij hebt een briefje van zijn grootvader... en die bleek eigenlijk fout te zijn in de oorlog. Ja. Hoe, hoe, wat zeg je dan tegen Pietje? Ja. Zeg je dan, ik heb een brief en er staat wat gevoeligs in. Wil je het weten? Ja, ik hou er niet achter. Nee, maar voordat dus... Pietje het weet... heeft hij dus informatie over zijn grootvader. Ik, ik ken dat... mensen die ja. een schok hebben gehad. Dat ja. ze hebben gehoord dat hun ouders of grootouders fout waren. Dat ze een ramp zijn in de familie. Ja. Dus daar moet je wel ja, gewoon voorzichtig ja. mee gaan. En je wilde ja, waarheid? Ja, ja, dat klopt. Er werd ook weinig uh, over het kampleven uh, zelf. werd ook weinig gepraat. Heel veel mensen die wisten wel. Ja, mijn, mijn grootvader of mijn vader zat vroeger in, in de oorlog in een kamp in de Rente. Maar meer weten ze ook niet. Zijn de brieven nog ergens ja. te zien op het internet misschien? Uh, de lijst van afzender staat op internet, op mijn uh, eigen website. Dus mensen die naam herkennen, die kunnen eventueel scans van brieven opvragen. Even googlen op Erik Dijkstra, misschien? En, uh, in ja, www.werkkampiede.nl, dat is het internetadres. Bedankt, Erik Dijkstra. Oké, okay, graag gedaan. We gaan naar muziek. Uh, Live-muziek, uh, singer songwriter Janine Beens. Uh, je zingt je tweede nummer uh, in ons uh, programma, en dat is getiteld Turn My Light On. It's a decent home-cooked dinner, but the food is tasteless No one will touch this plate, need to add some soul into this food, yay Ah, this meal needs some spiciness, some loveliness, some soul. hey Lord, will you pass me the salt, please? It's on the top shelf, in other words, turn my light on, Lord The switch is out of my reach, turn my light on, Lord So I am able to see, so I'm able to point way Through the desert and storms, I, I'll turn my light on, Lord, please do. Once the lights are turned down know all the things I see. I very pretty, but my Lord watches over me. Oh, He'll add the fullness, the clearness, the sparkling, and the love. Hey, can be a light without my God within, running up above.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 En minstens even zo van jouw toetseniste Jan-Willem van Delft. Janine, waar kunnen we jou nog zien binnenkort? Uh, eventjes denken. Nou, we zijn uh, een toertje aan het plannen in het najaar. In uh, samenwerking met zangeres Elise Manna. Dus als je een beetje de website in de gaten houdt... Welke dan, website? Uh, www.janine-music.com Dank je en succes. Dankjewel. Nieuws van dichtbij. Goeiemidje. Hij is de meest gezochte terrorist ter wereld, maar kan in Amsterdam gewoon met het openbaar vervoer. supporters krijgen meer vrijheid bij Utrecht Ik Die vinden het fantastisch. Waters skiën niet achter een speedboot, maar aan een lijn boven het water. Gaan we nu naar maar het moet natuurlijk wel scoren deze keer. Nieuws van dichtbij. MK, mooi. En vandaag komt het nieuws uit Amsterdam, Gelderland en Limburg. Te beginnen in Limburg, in de studio van L1 zit Dennis Ewald. Goedemiddag, Dennis. Goedemiddag. Ja, 15 jaar na dato blijft de moord van uh, op Niki Verstappen... Uh, Limburg en eigenlijk ook heel Nederland uh, ons bezighouden, hè? Ja, we vergeten het onder zoveel tijd weer. Maar er komt altijd wel weer iets boven water waardoor het weer opgerakeld wordt. Uh, nu uh, hebben we de afgelopen week een reeks van uh, ja, besmeuringen gehad van het monumentje van Nicky Verstappen op de Brunsomerheide. Uh, gele verf en purschuim, maar er waren ook brieven bijgelegd. Nou werd al gauw gedacht dat het mogelijkerwijs dezelfde persoon zou zijn die dat uh, zeven jaar geleden of zes jaar geleden ook gedaan heeft. En dat bleek gisteren te kloppen. Gisteren is een 43-jarige man uit Landgraaf opgepakt. Dezelfde inderdaad, die dus zes jaar geleden een bijl in het monument zette... en het daarmee zwaar beschadigde. En die heeft nu dus ja, weer ja, vernielingen aangericht, om het zo te zeggen. Het monumentje besmeurd en weer die rare brieven neergelegd. En wat is nou de inhoud van die brieven? Ja, die inhoud van die brieven, um, daar zegt de politie niet al te veel over. Um, ik, ik, ik kan er in zoverre iets over zeggen. We hebben zelf wel eens contact met hem gehad. Hij heeft ons ooit een soort uh, ja, boekwerk opgestuurd. Oh, dus je een, kent uh, de dader, ja. Ja, we weten wie de dader is. Uh, uiteraard noemen we zijn naam niet, maar we weten wie het is. En um, hij, uh, ja, het is een uitermate verwarde man, dat zegt de politie ook. En dat, uh, ja, die, die, die, dat dekt de lading wel. Um, in dat boekwerk dat hij ons opstuurde... allerlei associaties, allerlei samenzweringstheorieën... Hij ziet uh, overal verbanden tussen bepaalde dingen. Uh, waarom Nicky vermoord zou zijn, wie dat proberen te verbergen, et cetera, et cetera. Maar zijn dat steekhoudende uh, verhalen of echt nonsens? Nee, het zijn echt verhalen uit, uit, uit, uit een verwacht brein. Dat merk ja. je aan alles. Uh, het opmerkelijke is dat we natuurlijk zes jaar niets van de man uh, vernomen hebben. Uh, waarom is hij dan uh, de afgelopen zes jaar niet actief geweest? Waarom heeft hij het monument met rust gelaten? Nou, de aanleiding daarvoor is inderdaad dat het precies 15 jaar geleden is. En uh, vanwege het feit dat het precies 15 jaar geleden is... dat Nicky vermoord werd op de Brunsum Heide, stond er een groot artikel weer in de krant, je weet hoe dat gaat. En dat heeft hem blijkbaar getriggerd. Weet ik niet zeker of dat zo gegaan is, maar dat zou je wel mogen verwachten. Misschien gewoon het jubileum van die, ja. uh, van die tragische moord. De moord op Nicky Verstappen, de moordenaar is nooit gepakt? Nee. Nee, er is toch de vraag... zou deze man iets met die moord van 15 jaar geleden te maken kunnen hebben? Nou, dat dacht de politie zes jaar geleden ook. Mm. Uh, omdat hij in uh, die brieven die hij destijds bij het monument neerlegde... en de gegevens uh, bleken heel veel uh, ja, insight informatie of veel informatie in ieder geval. Maar er is eigenlijk alleen uitgebleken dat hij zich enorm in de zaak verdiept heeft. Hij wist er heel veel over. Zoveel dat de politie het verdacht uh, vond. Maar dat heeft waarschijnlijk alleen maar te maken met het feit... dat hij zich echt enorm in die zaak verdiept heeft. En niet dat hij er daadwerkelijk iets mee te maken heeft gehad. Oké, okay, Dennis Ewald van L1, dankjewel. Gaan we naar AT5 in Amsterdam. Uh, Saïda Marge, hallo. Ja, goedemiddag. Ja, Amsterdam loopt weer eens voorop uh, met iets bijzonders. Ja, dat klopt, ja. Naast uh, low-budget vakanties, goedkope keukens, uh, stunten met uh, telefoonaanbieders... Uh, is er weer wat aan de hand, hè? Ja, klopt. Budgetuitvaart. Budgetuitvaart, dat hadden we nog niet. Nee, nee. Ja, het stond vanochtend uh, in de Volkskrant. Dus, uh, landelijk uh, wordt dat steeds populairder. Maar wat blijkt, wij in Amsterdam hebben de uh, goedkoopste. Tenminste, je kan uh, de goedkoopste uitvaart hier krijgen. En hoe kan dat? Dat dat zo goedkoper dan in de rest van Nederland wordt aangeboden? Nou, je moet eigenlijk zo zien: uh, dat bedrijf dat dit aanbiedt, uh, doet dat trouwens voor 1100 euro. Uh, maar dat houdt wel in: je, uh, de overleden krijgt een kist. Uh, da dat nog net wel, ja? Ja, er is een kist. <lacht> er is een rouwtransport naar het crematorium. Het gaat overigens wel alleen maar inderdaad voor een crematie. Dus dat, uh, begrafenis valt daar niet onder. Hm? En uh, er is opstarthulp voor de overlijdensaangifte. Maar dus niet dan... bijvoorbeeld het plekje op de begraafplaats. Want het dat is gewoon heel duur. Ja. Uh, nee, nou, dan nee, dan nee. nee. Wel een maar kist maar uh, uh, het as kan wel. Uh, uh, de, de, je krijgt dat als, pardon. Als bus kunt u ophalen of laten bezorgen. Maar de, de hele ceremonie, ook zeg maar ja, de lijkwagen, uh, een volgwagen, dat zit er nog allemaal wel bij voor die 1100 euro? Uh, nee. Um, um, de eigenaar van het bedrijf uh, komt de overledene ophalen. In overigens een keurig busje. Want we hadden het er vanochtend over op de redactie. We dachten er komt dan ook zo'n truck. truc. <lacht> ja, dat, ja, dat idee krijg je er wel bij. Maar het is allemaal keurig, keurig, een soort busje. Het lijkt eigenlijk op een. Uh, op een uh, lijkwagen zoals we hem kennen. Um, het enige is dus dat ze de eigenaar komt uh, de overledene ophalen... en er is dus daar dan geen ruimte meer voor naasten. Dus het afscheid zul je dan thuis moeten doen. Oh ja, en dan krijg je later een urn met as. Ja. ja. En, en de kist, is dat wel ja, de kist, kist die we gewend zijn, pakket. zeg maar? Ja, ja, de de kist, een... ja, het is, ja, het is een maar... keurige kist, een, een uh, keurige houten kist met... Uh, ja, gewoon een keer zoals je hem ook kent. Het enige is ja, um, het wordt goedkoper, omdat er verder gewoon niks omheen zit. Dus geen rouwkaarten. Um, er wordt, ja, en het afscheid is thuis. Dus daar bespaar je heel veel geld mee. En in de ja, Volkskrant stond vanochtend dat mensen dat ook deden... omdat ze dachten, uh, van ik heb niks met de overledenen, regel het maar. Nou, degene die wij spraken, de man die dat dus doet... verzorgt in Amsterdam, die zegt, nou, daar heb ik helemaal geen ervaring mee. Het is meer gewoon dat heel veel mensen gewoon veel te weinig geld hebben... Ja. om zo'n dure uitvaart te betalen. Maar, nou, die kist die komt uit Polen, begrijp ik. Uh, dat is inderdaad wel het verhaal van degene in de volkskrant, maar niet van degene waar wij vandaag zijn geweest. Wat dus, kost, uh, kost zo'n uitvaart normaal dan eigenlijk? Ik hou me daar niet zo vaak mee bezig. Maar als dit dan 1100 euro is, wat, is, wat, is, wat, is, het, wat is het gangbare tarief? <laughs> ja, gemiddelde uitvaart uh, kost zo'n 7000 ja, euro. dat scheelt dan. Ja, en wat ook veel mensen niet weten... is dat onderzoek je dan een uh, verzekering afsluit... dat er toch vaak weer kosten bij komen kijken... als, uh, als degene hm. eenmaal is overleden. Nou, zei je daar? we gaan uh, afwachten of deze vorm van uitvaart... een lang leven is uh, beschoren. Ja. We gaan naar Gelderland... Uh, Frank van Dijk. Uh, goedemiddag, Frank. Goedemiddag. Gelders onderzoekers hebben iets ontdekt... Uh, waardoor ik voortaan mij volledig aan de verkeersregels ga houden, toch? Ja, een strenge blik en dan ga je heel braaf worden opeens. Een strenge blik? Ja, dat is echt een, een, een leuk, bijzonder onderzoek. Een strenge blik op een verkeersport helpt. Dat is uh, onderzoek inderdaad van de Radboud Universiteit in Nijmegen... samen met het verkeersbureau Goudappel Koofheng, als ik het goed zeg. En die hebben een proef gedaan um, um, in de provincie Utrecht, bij de Kanaalstraat. Dat schijnt daar een chaos te zijn, maar dat is een denk ik, uh, symbool voor heel veel straten in nou, alle provincies in Nederland. Je hebt van die straten, daar, ja, daar kun je door de borden uh, uh, de weg niet meer zien, zeg maar. Mm -hmm. En daar hebben ze een test gedaan met um, borden um, waar een strenge blik op staat. En ook de vermelding van de boete. We hebben een verkeerspsycholoog gesproken, Mark de Haan... Um, als het goed is hebben jullie daar ook een fragmentje van, daar kunnen ja. we even naar luisteren. Van de Radboud de Universiteit, komt ie aan. Nou, dat is wat we eigenlijk dagelijks ook ervaren op het moment dat mensen meekijken met uh, bijvoorbeeld uh, als je iets aan het typen bent of uh, de krant meelezen mee of dat soort zaken. We krijgen een verhoogd zelfbewustzijn uh, en daardoor zijn we sneller uh, geneigd om uh, ons aan de regels te houden als die regels bekend zijn. Ja. Ja, dus, ja. Die, dus die priemende blik die zorgt ervoor dat we ons gedragen. En daarbij moet ik er wel vermelden, uh, stel er staat ergens een bord met dat je daar 50 mag. Het, het gros zal zich daar ook gewoon aan houden en 50 rijden. Maar dit gaat dan over, dat, over dat aant, ja, het aantal mensen wat zich daar dan niet aan houdt. Daar valt dus nog veel te winnen met zo'n priemende blik, met zo'n strengende blik, met een wijzende vinger. Dat werkt dan, zo'n 20% gaat zich dan opeens wel gedragen. Uh, Huisetekeur Theo Boer. Hoe luistert u uh, naar zo'n verhaal van de priemende ogen? Nou, ik, ik denk dat het wel effectief kan zijn in het begin... maar dat als mensen te veel van die, van die het zien, weg. Het ja. Maar het doet ja. mij een beetje denken aan die vlieg in de urinoirs. Dat is ook dan moet, je iets, op dan moet je ook op mikken. Dus misschien zou je ook nog eens zo'n priemende blik in de urinoirs kunnen hangen... en nou, kijken dat dat nog weer extra effect heeft. In buiten het, de de is, het is zelfs de aanleiding geweest voor de onderzoekers... om met die priemende blik aan de gang te gaan. Er is namelijk een voorbeeld wat hun eraan deed denken... In een mannetoilet, waar uh, poses hingen van uh, vrouwen die streng naar die mannen keken. Nou, kijk. En de mannen gingen dus net daar plassen. <laughs> ja, is er over, over vijf jaar hangen er overal boze blikken door het land. Ja, Oké, okay, Frank. Is... En, en, en verder, toiletverkeersborden, nog meer toepassingen? Of? Ja, nou ja je, je, je kunt erover gaan, ja. gaan nadenken. Deze man die zei wel, van, ja, het is toch maar de vraag of dit dan echt dus, uh, de toekomst uh, wordt qua verkeersborden. Want er komt dan weer een soort verkeersbord bij. Dus dat wordt alleen maar drukker. We hebben in Arnhem vandaag het voorbeeld dat er een wethouder borden juist gaat weghalen... om juist ook uh, dat uh, woud van borden wat overzichtelijker te maken... Ja in plaats van welk bord komt dit bord. En ja, wat, wat, wat de man ja. bij jullie ook zegt, ja, je gaat eraan wennen. Dus dat wordt op een gegeven moment minder indrukwekkend natuurlijk, die vrouw. Goed, we, die blik. We, we spreken je nog eens hierover. <laughs> okay. Frank van Dijk, Omroep Gelderland, Dankjewel. Het is tijd voor onze dichterbij de dag en dat is vandaag Sander Koolwijk. Sander, goedemiddag. Goedemiddag. Brand los. Oké, okay, het heet Stop de gaten. Er zitten gaten in de muur. Stralend onkruid, lekt naar buiten, brieven passeren, ongezien de deur... Voetbalgas gekocht voor gratis. Grondwater tussen vloeren door. Beren dringen kinderkamers binnen. Vrouwen de SGP. En de herfst komt. De regen. Inkt verwaterd. Brieven zullen weldra niet meer leesbaar zijn. Stop de gaten dus. Atoomweer een peurschuim. Uitgaansverbod voor beren. Verkoop wijnalden. De paai maar her. En stel je als man voor de SGP beschikbaar. Of...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 Nou, wij bedanken onze gasten van vandaag, Rob van Gijzel, Ferdinand en Wim Turkenburg, Erik Dijkstra en Theo Boer. Straks na half vier op Radio 1, Villa, VPRO, Tesselblok en Ger Jochems. Ger, wie hebben jullie te gast? Ja, In onze serie Gesprekken met eigenzinnige economische opiniemakers... spreken we vandaag met Ewald Engelen. Hij is financieel uh, geograaf. Hij is bekend om zijn ruige kritiek op kabinet en economen. Maar vandaag zien we hem ook van de andere kant. Want hij gaat uitleggen hoe hij de maatschappij geregeld ziet. Dit is Radio 1. Het is precies half vier tijd voor het NNH met Mark Visser. De rechtbank in Egypte heeft de vrijlating gelast van oud-president Mubarak. Justitie kan nog tegen het besluit in beroep gaan. Mubarak wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor de doden... die vielen bij het neerslaan van de protesten tegen zijn regime in 2011. Minister Plasterk kan op korte termijn niets doen tegen mensen die misbruik maken van de wet Openbaarheid van Bestuur. Dat is een wet waarmee mensen informatie van de overheid kunnen opeisen. Als ze niet snel genoeg antwoord krijgen, moet een dwangsom worden betaald. Plasterek staat vooralsnog machteloos omdat hij de wet moet naleven. Maar wel werkt GroenLinks aan een initiatiefwet die het innen van een dwangsom onmogelijk maakt. En VN-missie in Syrië wil onderzoeken of er vandaag opnieuw chemische wapens zijn gebruikt in Damaskus. De leider van de missie, de Zweed Selström, heeft tegen Zweedse media gezegd... dat het doge doden aantal verdacht klinkt en dat maakt zich zorgen. Britse minister Heek, president Hollande en de topman van de Arabische Liga... hebben de VN gevraagd naar de getroffen wijken te gaan om de beschuldigingen te onderzoeken. Tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Dit is Radio 1. Villa VPRO, Tessel de Blok en Ger Jochums. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. In China begint morgen het grote proces tegen de vroegere partijbonds Boksilai. Premier Cameron pakt eigenhandig de persvrijheid aan. En waar gaat het heen met Egypte? Daarover gaat het na vier uur in ons buitenlandspanel. Het thema deze week in het eerste half uur van de villa is... hoe komen wij uit de economische crisis? Onafhankelijke denkers met waardevolle ideeën die nagaande vertellen het ons. En vandaag is dat financieel geograaf en publicist Ewald Engelen. En uw reacties zijn als altijd van harte welkom via de site villa-vpro.nl. Dit is tot half vijf, Villa vpro. De Verenigde Staten zijn op geen enkele manier bereid in te grijpen in de burgeroorlog in Syrië. En dat zou staan in een brief van de chef-staf van de Amerikaanse krijgsmacht, Martin Dempsey, aan een lid van het congres. Associated Press die zegt dat ze die brief in bezit heeft. Uh, de reden, overigens, om niet in te grijpen... de regering Obama denkt niet dat de rebellen Amerikaanse belangen zullen steunen... als ze eenmaal de macht hebben. amerika correspondent David Hammelburg, uh, hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, denk jij dat die brief bestaat? Dat eerst even uit de weg ruimen. Uh, in, nou ja, it, it, it, ik weet niet of die bestaat, maar het zou me niet verbazen. Uh, als het van de press komt, dan is dat meestal wel het geval. Het verbaast me ook niet wat er in die brief staat... Hmm. Uh, we, we gaan er dus nu even vanuit dat die brief uh, bestaat met de inhoud... en dat dat het, het beleid van de Amerikaanse regering is. Uh, vraag 1, uh, David. Hebben ze eigenlijk gelijk met hun inschatting... dat de rebellen hun belangen uh, niet zullen steunen, het belangen van de Verenigde Staten? Uh, ongetwijfeld. Uh, ik denk dat de meeste Amerikanen uh, ook in het kabinet... niet echt veel weten van de rebellen, behalve dat ze anti-Assad zijn... Uh, door de geschiedenis heen van Amerika uh, is altijd het motto geweest... De, uh, de vijand van mijn vijand is mijn vriendje. Mm. Uh, maar uh, je kijkt naar andere landen in de regio... waar de, uh, de, mo de, de moslimbroederrothoed uh, uh, tevoorschijn komen... en dan uh, puur anti-Amerikaans zijn. Ze hebben natuurlijk hun ervaring met Afghanistan... Uh, Waar de Mujahideen keerden keerde tegen de Amerikanen in de jaren 80 in de oorlog tegen de Sovjet-Unie. Dus dat is een element van het verhaal wat geologisch klinkt. Ander element van het verhaal wat ik vrij belangrijk vind, is dat Amerikanen een beetje murf zijn van oorlog. Je moet voorstellen, dit land bestaat 234 jaar. En 217 jaar daarvan is Amerika in oorlog geweest. Ja. Ze komen net uit een lange strijd in Irak en Afghanistan. Moet je nou nog een keer beginnen ergens in Verwegistan, aan de andere kant van de wereld, in een land dat Syrië heet. Nee, David, je, je zou zeggen van niet. En dat er dan misschien nu wel eens een keer lessen uit de geschiedenis getrokken zijn. Maar daar was toch een aantal maanden geleden ineens die uitspraak van Obama. Die zei, als er met chemische wapens gevochten gaat worden als Assad die inzet, dan overschrijdt hij een rode lijn. En dat heeft iedereen toen begrepen als, ja, maar dan komen we wel in actie. Maar dat is dus gewoon gelogen. Nou, ik, ik denk niet dat het gelogen is. Ik denk dat dat een, uh, een, een dreigement was tegenover Assad. Uh, Assad en Amerika hebben... en zeker Papi Assad in Amerika hebben een lange geschiedenis. Dus ik denk dat uh, Obama destijds op zijn borst heeft geslagen... van tot hier en niet verder. Mm. Um, maar ik denk ook dat uh, Assad begrijpt dat uh, Amerikanen denken... oké, okay, dat kan je dan wel roepen. Maar hoe wil je dat dan aanpakken? Ze hebben dus uh, in juni uh, toen de eerste ronde... van de, de chemische wapens uh, afgeschoten zouden zijn, hebben ze tegen hun eigen zin dan desnoods toch maar extra wapens geleverd aan de oppositie in Syrië. Ja. Uh, daar houdt het eigenlijk een beetje mee op. Kijk, in vergelijking met uh, bijvoorbeeld Libië, uh, dat stond op het puntje om te kantelen toen de Fransen Hillary Clinton hebben overtuigd om dan toch maar mee te doen. Uh, dat heeft destijds heel veel kritiek opgeleverd in Amerika, maar... Voor de Amerikanen was dat eigenlijk een, een vrij kleine strijd en een kleine moeite. Dus daar zijn ze dan mee weggekomen tot uh, vorig jaar toen, uh, toen de vier diplomaten werden opgeblazen in Benghazi. Dat is nog steeds nieuws hier. Uh, maar met Syrië is het een heel ander verhaal. daar moet je echt oorlog gaan voeren. Mm -hmm. En er is geen Amerikaan die zegt, ja hoor, ik doe lekker mee. Ja, ze zeggen ook, uh, uh, je begint aan de oorlog en er is geen enkel vooruitzicht op vrede. Dat klinkt ook behoorlijk verstandig. Nee niet, alleen, nee, niet alleen geen enkel uitzicht op vrede, maar uh, wie steun je eigenlijk? Ja, dat precies. Is dat, wie, de, de, wie, wie het is geen kwestie van uit twee kampen kiezen, het is een kwestie van uit een heleboel kampen kiezen en dat doen we niet. Ja. Maar bovendien uh, zeggen ja. ze ook, en uh, in al die kampen zit waarschijnlijk niemand waar wij zo meteen mee door één kunnen. Ja. Nee, maar uh, nogmaals, dat is iets waar de Amerikanen door de jaren heen prima mee hebben kunnen leven. Uh, maar ik denk dat ze toch een paar wijzige lessen ja. hebben geleerd ja. uh, sinds de, de Arabische opstandeling in, in de afgelopen twee jaar. Ja. Ik denk dat, Amerika, dat het kabinet Obama buitengewoon voorzichtig is met wie ze steunen, hoe ze steunen en wat ze steunen. Uh, en als ze het antwoord niet, we, niet weten, dan, dan steunen ze het niet. Het is nee. natuurlijk wel zo dat uh, Assad in een hoekje is gedreven en dat uh, eigenlijk alleen nog uh, Rusland hun uh, volop steunt. Uh, en voor de rest denk ik dat Obama zou zeggen... weet je wat, dit, dit, dit geval laten we lekker aan de VN over. Als we hulp kunnen lenen of verlenen met wapens... of met, uh, met, met, met, met experts of, of uh, in die branche, uh, doen we lekker mee. Maar nee. wij doen dat mee als één van de partners van de coalitie. Nee. Wij gaan dat niet zelf leiden. Nee, maar dit is nu wel een vrijbrief voor Assad, want die weet... hé, hey, ze doen toch niks. En vandaag hebben we die gasaanval achter de rug... met tot nu toe 1300 doden. Je hebt helemaal gelijk. Um, ik denk dat Assad een, een, een vrijkaartje heeft gekregen. Met. Uh, met ja, nou, als de Amerikanen alleen maar roepen en niets doen, kan ik lekker los gaan rammen. Het is natuurlijk wel frappant dat dit gebeurt tijdens het bezoek uh, van de, de VN-experts. De, de, de, de chemische wapen-experts. De ja. ja, de inspecteurs, precies. Uh, uh, dus ik, als hij dat doet tijdens de aanwezigheid van de inspecteurs, uh, dan denk ik dat hij uh, tot alles in staat is. En denkt u denk niet, dat... David, dat. dat uh, als de beelden van, van die aanval... Uh, een, een aantal van mijn collega's hebben het gezien op Al Jazeera... dat ziet er verschrikkelijk uit als die naar buiten komen... dat dan toch ineens misschien de publieke opinie omzwaait? Een soort milai van Syrië? Je zou het denken, maar ik denk niet dat dat het geval is... hoe uh, vreemd dat ook klinkt. Uh, het hoofdstuk in het Midden-Oosten van... Voor Amerikanen is, is twee kanten. Het is toch weer midden-oosten vredegesprekken. En het is en blijft Egypte. Egypte is en blijft hun belangrijkste partner in de Arabische wereld. Ze hebben net gezegd dat ze de steun, militaire steun en financiële steun... zullen blijven doorzetten, desondanks wat er allemaal gebeurt. Ik denk dat Syrië, alhoewel belangrijk is... en wel de kranten haalt en wel het nieuws haalt... toch op een tweede rang blijft met de beelden erbij. Uh, kijk, als dit iets is wat dag in dag uit... zal blijven gebeuren... en uh, er de, de, de vallen nog honderdduizend doden... Uh, wegens chemische wapens... Uh, zal het best zo zijn dat het volk zegt... nou oké, okay, uh, hier moet echt wat gebeuren. Maar ik denk dat dit... dit in dit geval een incident is en blijft, dat ze het zullen blijven volgen... Uh, maar dat ze niet meteen roepen, ja, dit, uh, dit, dit, dit, is, dit is verschrikkelijk, nu moeten we actie nemen. Nee. Oké, okay, we hadden het over de Amerikanen die onder geen beding ingaan grijpen... in de burgeroorlog in Syrië. David Hammelburg hartstikke bedankt. Pst, één minuut. Het bejaarde. Dat is wel eens met de zorg die dan een een zeer korte tijd en weer door naar de volgende, volgende, volgende. En omdat het gebroken diensten ook zijn... omdat ze dag en nacht een hele roosters hebben... Dus heb je iedere keer brokjes. En dat vind ik een groot, groot gemis. Ja, Ik heb in het begin een schrift gehad, toen ik opschreef een naam... En even een kort woord waar we het over gehad hadden. Want de een heeft kinderen en de ander die, die uh, houdt van sport. En de derde praat met mij over gedichten en die is na vijf minuten weg. En nu begint dat allemaal veel meer te dalen en uh, heb ik het schrift niet meer nodig is ook leeftijd. Hè? Eén minuut was dat. Gemaakt door Marije Schuurman-Hes. Nederland is hard bezig van dat knapste jongetje van de klas... de economische slemil van Europa te worden. Er zijn nauwelijks nog economen te vinden... die nog een cent geven voor het bezuinigingsbeleid van dit kabinet... En deze week praten wij met eigenzinnige denkers... over de, hoe zij denken de malaise te willen bestrijden. En vandaag is aan de beurt Ewald, Engelen, columnist en hoogleraar... financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Hier, we mogen je geen econoom noemen, want dan word je woedend... krijg je puistjes en... Uh... Rode bulten. <laughs> Rode Zeker. Bulten. precies. Uh, gisteren schreef je nog op de site Follow the Money. Dat is toch een site, hè? Ja, dat is een ja? website. Ja. En uh, daar, is, daar had je een open brief aan premier Rutte. En die loog er niet om, maar dat kunnen de luisteraars zelf beoordelen. Want je gaat een stukje voorlezen. Ja, dat hebben jullie mij gevraagd. Zo ja. is het. Aan um, Rutte dus. Uh, van jou, Mark Rutte. Geen halve slappe maatregelen, maar een echte, mooie, grote, zware, diepe en pijnlijke crisis. Zeg maar een Topcrisis met veel leegstand, records aan faillissementen... romantische armoede, bijtende werkloosheid, rottige bitten... verloren generaties en hartverscheurende suïcides. Hoe langer jij aan het bewind bent, Mark... hoe groter de klerenzooi die jij ervan maakt... en hoe hoger mijn prijs op de opiniemarkt. Dat okay. is dan weer een lichtpuntje. Het is allemaal ironisch bedoeld. <laughs> maar Het jij was... denkt dat uh, dit uh, Mark Rutte wel zal lopen... om jou eens te bellen te zeggen, go, nee, hoe komen we eruit? dit is Ewald. geboren uit uh, barstende frustratie, woede en ergernis. Mm -hmm. uh, ik kan me herinneren dat ik bij Klinkende Munt heb gezeten... Ja. In, uh, volgens mij in augustus 2011... Uh, dat was in de aanloop naar het kabinet Rutte 1. En toen werd er al gesproken over 18 miljard bezuinigingen en lastenverzwaringen. En ik snapte niet waar deze lui het over hadden. Het was een discussie met Plasterk en Mark Wegers um, van mm -hmm. de VVD. Uh, en ik ben eigenlijk sinds die tijd uh, niets anders aan het doen dan afgeven... op volkomen verkeerd beleid in een ja. context van uh, hoge private hypotheekschulden. Okay. Eén de detail dan nog even daarover. Dan zou je wel heel erg blij zijn... dat het verhaal van die 8 miljard bezuinigingen... 6 miljard bezuinigen plus 2, want dan gaan we er 2 investeren... dat het totaal van de baan is, dat plan. Nooit meer wat van gehoord. Ja, maar ondertussen, ik bedoel, ik vond het sowieso belachelijk... om die 2 miljard daarbovenop nog een keer te doen. Hm. Uh, maar er gaat nog altijd 6 miljard ja. uh, lasten verzwaard worden... Okay. met alle consequenties van dien. Dan, want dat, zo beginnen we, begonnen we nu ietsje anders... maar dit pikken we toch eventjes op. Duidelijk gemaakt dat je al... Jaren uh, uh, eigenlijk tegen ja, de, al de... elkaar aan het vechten bent. Ja. Precies. Uh, van het moet allemaal anders. Daarom even in eerste instantie kort en bondig jouw antwoord. Als jij minister-president was van Nederland, dan wist je het wel. Want dan. Het eerste wat ik zou doen als ik uh, zou aantreden, het to uh, torentje binnentrad, was meteen opdracht geven om alle lastenverzwaringen van de laatste drie jaar terug te draaien. Uh, nee. Bedoel je dan ook lastverzwaringen, namelijk het korten op... Uh, activiteiten van departementen, waardoor mensen dat zelf moeten gaan betalen? Want dat zijn ook nou ja, Nee, dat, dat niet allemaal, ja. maar ik zou dus in ieder geval wel... de kortingen op de kinderopvang ongedaan maken. Mm -hmm. uh, maar verder natuurlijk gewoon alle extra belastingheffingen... die er de afgelopen jaren doorgevoerd zijn. Uh, in 2010, als je alle ombuigingspakketten bij elkaar optelt... Uh, dan zitten we op dit moment richting de 50 miljard. Dat is historisch ongekend. Uh, daarvan bestaat de helft ongeveer uit lastenverzwaringen. Dus 20, 25 miljard. Uh, het merendeel van de bezuinigingsmaatregelen is uh, over het algemeen genomen niet doorgevoerd. Gaat ook heel erg lastig, heb je te maken met gevestigde belangen die dat tegenhouden. Rekenkamer kwam ook een paar maanden geleden met de observatie dat daar eigenlijk niet zoveel gebeurd is. Het enige wat er de afgelopen drie jaar heeft plaatsgevonden is dat het kabinet om haar eigen sores op te lossen, de sores van de Nederlandse huishoudens... Enorm veel groter. Okay, Kijk, dus gebruik. dat is het eerste wat je zou doen? Dat het is, eerste wat ik is zou de lastenverzwaringen die de mensen maar maar op, met De hypotheekrente af, uh, aftrek, afschaffen? Wat we, nee, nee, nee, nee, nee. Kijk, Wat we volgens mij heel goed uit elkaar moeten halen... is uh, wat uh, voor soort maatregelen je nodig hebt om uit deze private schuldencrisis te komen. Ik bedoel, Het debat in Nederland gaat vooral over staatsschuld. Ja. Over publieke schulden en begrotingstekort. Weer tekorten bij de overheid. Dat is allemaal een sideshow. Het echte grote probleem van Nederland zijn de private schulden. De hypothecaire schuldenlasten uh, van uh, heel veel 4 miljoen Nederlandse huishoudens. Dus je moet op hele korte termijn, met name die huishoudens... en daarbij de banken, want dat zijn allemaal schulden aan banken... Banken en huishoudens moet je in staat stellen om die schuldenlast terug te brengen. En dat betekent dat je dus niet lasten moet verzwaren. Dat betekent dat je um, voor een deel de lasten die je extra hebt uh, geheven aan huishoudens... in de vorm van kinderopvang, dat je die weer voor eigen rekening neemt. Uh, en als dat gebeurd is, als die, als, die, als die schuldenlast weer tot redelijke proporties is teruggebracht... dan kan je gaan denken over lange termijn hervormingen. Mm. En dat zijn dus op dit moment in Nederland de nadruk heel erg... arbeidsmarkt, flexibilisering en uh, woning. Markt die hervormd moeten worden. Wat mij betreft is ook dat een sideshow. Uh, en, en zijn er veel meer uh, hervormingen, vooral nodig in het onderwijsbestel? Hmm. Want dit is waar je uiteindelijk het brood van morgen mee moet gaan verdienen. Wat? Met onderwijs? Met hoogopgeleide populatie. Dit is een apart dat hoofdstukje. Komen we zeker nog okay. op. Maar nog even. Uh, dan, zeg zijn... je, dan zeg je. Ja, we hebben er ja, vandaag een nee, ja, ja, ja, ja, ja. Um, halve uh, Dan zeg je dus die staatsschuld, waar iedereen steeds maar over heeft, en, en, en begrotingskorten. Maak, dat is helemaal niet het, het grote punt. Nee. Dat is wat jij zegt. Dus in die tijd dat de private schulden... tot een normale proportie terug worden gebrak, gebracht... moeten we ons helemaal niet druk maken om die staatsschuld. Nee. Laat maar oplopen. Ja, Die staatsschuld is uh, in, uh, in, de, in, de, in, de, in de context van de Europese Unie ook helemaal niet hoog. Ja. Het is uh, 72, 73 procent uh, bruto binnenlands product. Het mag 60 zijn, hè? Het is, ja, maar ja, goed, die afspraken die we met z'n allen in Europa gemaakt hebben... zijn volstrekte flauwekul afspraken. Duitsland heeft een hogere staatsschuld dan Nederland. Nee. Heel veel Europese Lidstaten hebben hogere staatsschulden dan Nederland. Daar kan het inderdaad een probleem van zijn... maar in Nederland is het pertinent niet een probleem. Die begrotingstekorten die worden op dit moment... want dat is het meest fascinerende. Het kabinet is naastig bezig om dat begrotingstekort terug te brengen. Maar we zien dat volgens de CPB-ramingen het volgend jaar hoger is dan dit jaar. Ja. Het gaat naar 3,9. Ja. Ondanks alle maatregelen die genomen worden om het terug te dringen. Nou, dan moet je eigenlijk constateren. Het kabinet vindt twee dingen belangrijk. Staatsschuld uh, in ieder geval stabiliseren, begrotingstekort terugdringen. Het faalt hm. op beide punten. Staatsschuld stijgt licht. Maar in ieder geval het begrotingstekort gaat omhoog. En daarnaast heb je ontzettend veel collateral damage, omgevingsschade... Hm. Uh, stijgende werkloosheid, 150.000 werklozen erbij in één ja. jaar tijd. En het is, vind ik, een affront aan het Nederlandse electoraat, mm. dat de Partij van de Arbeid dit dus kennelijk omgeeft. Maar de belangrijkste schade... De, de dat belangrijkste, is natuurlijk gewoon de kern waar het om gaat. Ja, maar de belangrijkste schade is misschien wel wat gezegd wordt, als kritiek op die bezuinigingen, de schade aan de verdiencapaciteit van dit land. Ja, dat is ook zo. Ik bedoel, op het moment dat wij mensen aan het opleiden zijn die dan van school komen en vervolgens hun arbeidsmarkt betreden, waarin voor iedere vacature er zeven sollicitanten zijn. Want dat, is, dat zijn de verhoudingen waar je het over hebt. Dan weet je dus dat ook uh, jongere mensen die net vers van school komen... vers human capital hebben, om dat zomaar te noemen. Mm -hmm. Ja, die kunnen vervolgens twee, drie, vier jaar in de wachtrij gaan staan. Ja. Waardoor de hele versheid van dat human capital er meteen weer afgaat. Ja. ja, dat is een enorme verspilling van hulpbronnen. Ja. Uh, laten we Wat jij zegt dus is eigenlijk, er wordt verkeerd gedacht. Er moet een omslag ook in het denken komen van wat van belang is. Absoluut. Wij, uh, uh, wij lazen dat een, een, een grote voor jou, Unger is. Hij was minister in van Brazilië. Planning. Ja, van in Brazilië. Planning, ja. Het is een bijzondere man die veel theorie heeft, filosoof, jurist. Ja. Wat is nou de, de, de kern van wat hij beweert, wat jou zo inspireert... en van, waar, van waaruit jij zou zeggen, zo moeten we het gaan doen. Zo komen we eruit, zo zijn we op de goede weg. Um, als ik de, hij heeft ontzettend veel geschreven... en het is volstrekt eigen gereid wat hij heeft opgeschreven... Hij heeft het over, ik roep maar wat hoor, de, de gevechtstactieken van het Duitse leger. En dat gebruikt hij als voorbeeld over hoe je ervoor kan zorgen dat mensen heel snel opnieuw zich kunnen herorganiseren en opnieuw het gevecht aan kunnen gaan. En daar haalt hij allerlei lessen uit, maar goed, dat parkeren we even. Nee, De kern van zijn denken is dat mensen twee diepgevoelde behoeftes hebben. Dus de behoefte aan geborgenheid en bescherming. En ze hebben een behoefte aan uitdagend, groots en meeslepend leven om met Marsman te spreken. Dus twee zeer tegenstrijdige. Twee zeer tegenstrijdige behoeften en ja. uh, een uh, samenlevingen bestaan uit instituties en organisaties. En eigenlijk zou je moeten door hè, via die twee behoeftes moet je naar samenlevingen kijken. En dan moet je. Proberen na te gaan in welke mate die twee behoeftes met elkaar in evenwicht zijn in zo'n samenleving. Dan nou, is eerst die eerste nemen: die geborgenheid, veiligheid. bescherming. bescherming. Uh, hoe he, wil hij dat organiseren? Nou, wat ik het, wat, wat voor mij een enorme eye-opener was: dat is in het begin van het boek wat hij in 87 gepubliceerd heeft, False Necessities, valse noodzakelijkheden. Is dat hij de eerste 20, 25 pagina's, Braziliaan, besteedt aan een vrij frontale aanval. Op de West-Europese verzorgingsstaat. En oh. um, dat doet hij door eigenlijk te zeggen: die West-Europese West verzorgingsstaat is heel goed in het bieden van geborgenheid, bescherming en, uh, uh, en andere vormen van, uh, van, van fijne dingen, maar het doet onvoldoende recht aan die. Ook andere behoeften, behoeften. Die andere behoeften. Groot zijn aan leven, ja. aan duig, uitdagend en grootse en okay. leven. Dus hij laat ten eerste zien dat die uh, bescherming en geborgenheid. op een andere manier georganiseerd moet worden. En hij laat tegelijkertijd zien dat dat uitdagend en grootse en leven. zo georganiseerd moet worden dat op het moment dat het misgaat. En het wil nog wel eens misgaan. dat het niet meteen betekent dat je een enorme armoededuikeling maakt. Oké, okay, et cetera, et cetera. laten we dan even één ding eruit pikken. En dan aan de hand daarvan schets jij hoe hij dat dan voor zich ziet: uh, werkloosheidsuitkering. Je wordt uh, buiten jouw schuld werkloos. Je hebt geen inkomen. Hij wil daar iets voor regelen. En dan, dat ook dan weer in balans met grote meeslepend leven. Hoe ziet hij dat dan voor zich? We hebben in uh, Nederland en onze omringende landen heel erg de neiging om. Uh, mensen uh, al heel snel uh, zeer veel te beperkt uh, te beschouwen... in termen van de vaardigheden die ze zich eigen zouden kunnen maken. Uh, wij selecteren in uh, West-Europa vrij vroeg. Uh, in Duitsland op 10-jarige leeftijd, in Nederland op 12-jarige leeftijd. En wij hanteren daarbij heel grof uh, de tegenstelling... mensen zijn goed in hoofdarbeid en mensen zijn goed in handenarbeid. Daarmee uh, leg je mensen uh, eigenlijk vast op bepaalde type kwetsbaar. En maak je ze dus enorm... Want als het, fetsbaar, het ene kunstje absoluut. wegvalt, dan kunnen ze het andere kunstje Wat, wat wij doen in Nederland, uh, België, Duitsland... en een aantal andere omringende landen... is mensen hele smalle vaardigheden bijbrengen. En veel te snel accepteren dat mensen niet in staat zijn... om zichzelf andere vaardigheden bij te brengen. We verzorgen mensen dood. Nou, ik zou eerder willen dood zeggen dat wij mensen... wat wij misschien wat ver, maar nee, wat doen, we blussen we ze dus, uit. Als je met name naar het beroepsonderwijs kijkt... HBO, MBO, we uh, trainen mensen... Uh, voor hele smalle arbeidsmarktsegmenten. Je bent kapper... Uh, en nooit zal het mogelijk zijn dat jij van kapper automatiseringsdeskundige wordt. Nooit zullen. Of financieel zal het, geograaf. Of financieel geograaf. Uh, en en dat, dat is dus, dat, dat, nou, daar heb je dus al een mm -hmm. kern te pakken. Dus wij zullen, er, uh, wij zullen naar een herinrichting van ons onderwijsbestel moeten. waarin we mensen veel meer en veel langer de gelegenheid uh, bieden. om verschillende type vaardigheden bij zichzelf te ontwikkelen. Ja. En natuurlijk zal het dan zo zijn dat sommige vaardigheden van nature makkelijker bijgebracht kunnen worden dan andere. Maar dat wil niet meteen zeggen dat die andere vaardigheden niet geleerd kunnen worden. Maar dat als, kost alleen ja, meer tijd en maar meer moeite. Dit impliceert wel eh, enige drang, zo niet dwang. Nou ja, Want kijk, je wil dat wat, mensen dat, dat dan ontwikkelen ook. Maar teruggaan naar de werkloosheidsuitkeringen. Dan moet je er dus aan denken dat die uitkering uh, um, uh, een pakket wordt. Mm -hmm. Waar dus voor een deel een financiële vergoeding bij hoort. Maar daarnaast dus ook inderdaad een verplichte scholing. Ten einde jou in staat te stellen om weer een nieuw arbeidsmarktsegment te betreden. En weer voor een periode van vier, vijf, zes misschien langer uh, zelfstandig in levensonderhoud te wat, wat dit kabinet wil. Uh, jongeren die, die, die, die hebben. Die hebben of werk of scholing. Ja, maar wat we dus verkeerd doen is ten eerste dat uh, we praten hier eigenlijk al heel lang over. Dit zijn discussies die terugreiken tot begin jaren negentig. We zijn vervolgens onvoldoende in staat geweest om de bijbehorende organisaties, infrastructuur ook daadwerkelijk uit de grond te stampen. En wat we daarnaast doen is een onderwijsbestel wat mensen heel erg smal opleidt. Mm -hmm. En dat uh, botst enorm met uiteindelijk de wens dat je mensen veel flexibeler maakt in termen van het soort, vaardigheden en functies dus niet Tot nu toe hebben we eigenlijk twee dingen uh, uh, um, al van je gehoord... dat in elk geval we een andere kijk moeten krijgen op die verzorgingstaat. Ja. In navolging van, want Roberto Unger zegt... Uh, uh, die is prachtig, maar het maakt mensen eigenlijk kleiner dan ze kleiner kunnen dan zijn. Dan ze zijn. Ja, zeker. En, kwetsbaar. en het onderwijs, dat is het andere waarvan jij zegt... dat moet zoveel beter, dat moet beter georganiseerd, dat moet sowieso beter... want dat is je kapitaal. Absoluut. Oké, okay, dat zijn twee dingen. Ja. Noem nog eens iets waarvan jij zegt, dus de verzorging staat op een andere manier, uh, het onderwijs wat een, wat een grote hanghub van je is, nog één ding. Nu niet meer zelf als minister-president, maar wat je Mark Rutte aanraadt. Nou wat en mij enorm verbaast. Natuurlijk. ik bedoel uh, je ziet een kabinet wat uh, naastig op zoek is naar allerlei vormen van kapitaal, ten einde begrotingstekort te dichten en staatsschuld naar beneden te brengen. Um, er is nu zelfs sprake van dat ABN AMRO uh, versneld naar de beurs ja. gaat ten einde die staatsschuld. Dus men is naastig bezig om eigenlijk de, de gaten te vullen. En men probeert het geld waar dan ook vandaan te krijgen ten einde die, die gaten te vullen. Ik had eigenlijk gehoopt dat je ging zeggen, ik ga eens even wat over Europa zeggen. Want jij vindt eigenlijk dat Nederland echt beter af zou zijn als uh, we in elk geval niet zoveel aan uh, Europa over zouden laten. En als we dat dan niet doen, kunnen we er dan maar beter niet helemaal mee stoppen. Nee, dat is niet wat ik wilde zeggen. We kunnen er een brug van maken naar Europa. Ze wilden dat je dat ging zeggen. Ik, ik ga wel ja. iets over Europa zeggen. Dan moet je het snel nee, zeggen? Nee, ja, ja, dat snap ik. Wat mij opvalt is dat um, er in Nederland... en eigenlijk in West-Europa eigenlijk nauwelijks discussie is over... of. Het groot bedrijf wel zijn fair share of taxation betaalt. Uh, we zien eigenlijk dat de afgelopen 15, 20 jaar uh, de belastingdruk voor burgers, de factor arbeid, alleen maar groter geworden is. En dat de factor kapitaal steeds meer mogelijkheden heeft gekregen om uh, van die, onder die belastingverplichtingen uh, uit te komen. Terwijl um, um, die belastingen die dienen om een, uh, ook voor het bedrijfsleven vitale materiële en immateriële mm -hmm. infrastructuur... te kunnen onderhouden, te kunnen blijven vernieuwen. Dus ik had verwacht, ook in de context van de eurozone... dat bij de lidstaten een diepere, bredere discussie op gang zou komen... over hoe men dat groot bedrijf... wat als zijn belastingverplichtingen heeft weten te ontvluchten... hoe dat meer en beter kan bijdragen aan dat onderhoud... van die immateriële infrastructuur. Als je dat had gedaan, dan had ik zeker geweten... dat ook de legitimiteit van dat Europese project... veel groter bij electoraat zou zijn geweest het dan het dat de, op dit moment is. Is het te laat? Want je zegt, nee, als je ik, nou dat ja, had gedaan... Nou wat mij opvalt, en dan ben ik wel bij de euro... mijn problemen zijn niet met de Europese Unie... of niet in eerste instantie met de Europese Unie... maar vooral met uh, uh, uh, de... Uh, de uh, de euro. De euro is opgezet op een manier die lidstaten onvoldoende in staat stelt om eigen begrotingsbeleid te voeren. Wat uh, aan de maat op de maat gesneden is van de eisen en noodzaak die zo'n land op bepaalde momenten heeft. Nederland heeft nu baat bij de mogelijkheid om een veel groter begrotingstekort te lopen. Want we hebben een private schuldencrisis en niet een publieke schuldencrisis. Ja. En op het moment dat die economie weer gaat groeien dan uh, verdwijnt het begrotingstekort heel snel en dan zakt die schuld ook heel snel. Maar dat kan niet vanwege die afspraken die we gemaakt hebben. Oftewel, het zijn domme afspraken. Hm. Die afspraken moeten slimmer gemaakt worden en als die niet slimmer gemaakt kunnen worden. En de politieke constellatie... Nelke de moet er precies gemaakt worden. Die 3% moet, uh, moet veel flexibeler gemaakt worden. Uh, die 60% moet veel flexibeler gemaakt worden. En uh, landen moeten dus in staat gesteld worden om het begrotingsbeleid te voeren wat uh, nodig is, gegeven de macro-economische situatie van die landen. Want die is voor al die landen ver, uh, verschillend. We hebben nu beleid wat eigenlijk one sized fits is. Oké, okay. <laughs> dat is een mooi hoor slot. muziek. Ja, we gaan er eventjes ja. mee stoppen voor het nieuws. En jouw Uiteraard. burgerinitiatief hierover komt binnenkort, wordt dat binnenkort ja, besproken in de kamer. Ewald Engelen, hartelijk bedankt. En wij zijn zo terug na het nieuws. De NTR Radioprijs 2013. Het mooiste. Blijkbaar was ik op de regel geklommen waar dat de krokodilen waren. Het beste. Als jij je kan indenken. Wat het is om werkelijk thuis te komen, en kunnen we praten. De NTR Radioprijs 2013 in Holland-Doc Radio. Ik ben echt uh, gepatenteerd ADHD. Wat voert je mee en laat je niet meer los? Bij plaatsje onmen is een reizigerstrein overvallen. Ga naar ntr.nl slash radioprijs voor meer informatie... en luister zondagavond vanaf 9 uur naar Holland-Doc Radio. Als ik maar vliegtuig geluid hoor, kreeg ik een kit. Radio 1, het nieuws van alle kanten.